Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De premier van Schotland stopt ermee. De partij van Hamza Youssef stopte vorige week de samenwerking met De Groene. Een partij die ook in de regering zat. En daardoor ontstond er een regeringscrisis. De premier heeft uiteindelijk maar iets meer dan een jaar gezeten daar, vertelt correspondent Fleur Landsbach. Hij uh, heeft eigenlijk echt heel weinig van de grond gekregen in het ene uh, jaar... Het leek eerst even alsof hij zou gaan vechten voor zijn baan... maar uh, dat, dit weekend zagen we toch wel wat tekenen dat hij ging aftreden. Vertrouwen was ook niet heel goed in de partij. En hij had dus niet een hele makkelijke periode... maar hij uh, heeft het ook echt bijzonder kort volgehouden. Flexwoningen en prefabhuizen zijn een stuk brandgevaarlijker dan normale huizen. Volgens de brandweer zien ze vaker gebeuren dat het vuur daar snel oplaait en overslaat. Ze zeggen in het AD dat er wel wordt gebouwd volgens de regels... maar dat die niet meer up-to-date zijn... Het voordeel van Prevap Huizen is dat het een soort kant-en-klaar bouwpakket is. Maar dat is ook juist het gevaar, zegt deze brandveiligheidsexpert. Omdat brand zich eigenlijk vrij snel na de constructie en in en via die constructie zich verplaatste uh, ja, zeg maar naar andere woningen toe. Uh, en dat gebeurde vooral in, in holle ruimtes en door brandbare materialen in die constructie. Ja, en ook verduurzaming zorgt voor brandgevaar, want veel isolatiemateriaal is brandbaar. En zonnepanelen en warmtepompen zorgen ook voor extra brandgevaar. Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw gaan vanaf september het tijdslot van de talkshow Op1 opvullen. Ze krijgen op dat tijdstip een nieuwe talkshow die ze vier dagen per week om en om zullen gaan presenteren. Het was al bekend dat Op1 zou verdwijnen. Jeroen Pauw vervangt sinds januari Galit Kassem als talkshow Die werd beschuldigd van omkoping. En daarvoor zijn geen aanwijzingen, maar Kassem komt vooralsnog niet terug op tv. En de politie heeft vannacht een halfnaakte man uit de trein in Middelburg gehaald. Ja, hij wilde gewoon een keer uitproberen hoe het was om naakt in de trein te reizen. En de man kreeg een boete. En daarna trouwens nog één, omdat hij rookte in het wachthokje op het station. En dan nog het weer. De rest van de middag blijft het nog droog en is er volop zon. Pas vanavond wordt het wat bewolker en kan er in het oosten nog een beetje een buitje vallen. Het is 16 tot 20 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar echt heel erg druk is het gelukkig niet op de weg. Er komt wel een ongeluk bij op de A9, ook maar richting Amstelveen. Bij knooppunt Badhoevedorp is de weg helemaal dicht. Omrijden kan via Amsterdam over onder andere de A5, de A10 en de A2.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 En ook in de tweede uur heel veel gezelligheid bij uh, Zalvoort op zaterdag. Hoorde je al aan het uh, beginplaatje natuurlijk, hè, van de Gibson de Brothers en Keesera uh, Mia vida. Ja, Kom je weer he? helemaal gezellig in de, in de dansstemming toch? Op ja, zeker. ja natuurlijk. Zeker ja, weten. dat deden we vroeger al hè. Ja, ja. Als dit ja, nummer kwam, dan ging je gauw de dansvoer op. Dit is wel gauw oude natuurlijk hè. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dus even voor de oudjes uh, die nou luisteren <laughs> draaien we die uh, single Keesera <laughs> Mia Vida. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we in dit uur allemaal doen, Dali? Uh, wij gaan uh, uiteraard muziek maken. Of tenminste muziek draaien. Muziek maken moet je aan ons niet overlaten. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Wordt hem niet, hè. <laughs> we gaan natuurlijk uh, kijken of we nog wat nieuwtjes hebben. Zandvoorts nieuws of regionaal nieuws. We gaan contact zoeken weer met Lucie, die ons even laat weten wat er allemaal in het dorp, hoe de ontwikkelingen zijn en wat er allemaal te beleven is. Ja, die hebben we losgelaten in het dorp, om het zo te zeggen. Ja, ja, ja, oh, ja. Ja, ja, ja. Onze Lucie. <laughs> ja. Nou, fijn dat ze het doet, hè? Nou, zeker weten. En we hebben dan een uh, ontzettend leuke column van uh, Hanny Kroesen die alles te maken heeft met vandaag. Oh ja. ja, die gaan we zo meteen even draaien. Ja, dan laten we dat doen. Over twee plaatjes uh, komt uh, Honey eraan. Ja, ja, ja, ja, enig. Ja, dat wordt weer lachgieren brullen. Dus hou de tena-ladies maar bij de hand. Ja, ik wel. Ja, ja, ja, ja, zeker weten. Nou ja, we en, zaten uh, net naar de autoriteiten uh, te luisteren. Ja, dat komt uh, vorige week donderdag... uit onze collega Jaap Koper en, uh, en Marcus natuurlijk... Uh, van Alternative FM... Uh, die hadden de autoriteiten gast. En toen dacht ik, de autoriteit, wat is dat dan? Weet je wel? Het klonk me ergens wel bekend, maar ik wist het totaal niet te plaatsen. En ik heb met zoveel plezier naar die jongens geluisterd en naar het interview, maar zeker ook naar hun muziek. Dus echt onovertrefbaar. Het, het zijn hele coole gasten. Een uh, uh, gevoel van humor: van heb ik jou daar. En uh, Maar die teksten en hun muziek... Nou, ja, ik, lekker. De bek viel open. Nou... Laat ik dat zeggen. En ik, ik zal ze nog wat zeggen. Het eerste, het beste concert dat ze hier een beetje in de buurt zijn... Daar sta ik tussen, hoor. Net, uh, net trouwens bij de ZFM-app. Uh, zat ik ook even te luisteren naar ja. de, de autoriteit. Want daar staan ze gewoon op, hè? Onder ja, ja. nieuws. Ja, daar stonden ze ook, hè? Stonden ze er ja. in één keer tussen. En ja. Uh, ja, we gaan even luisteren naar een stukje van ze. En uh, wat heb je uitgekozen, Dolly? Nou, het, het is misschien nog even wat vroeg in het jaar. We hadden misschien beter met deze een paar maandjes kunnen wachten. Het gaat uh, over uh, bezoekers die wij zomers krijgen. waar we helemaal geen zin in hebben. En als je dan hoort hoe ze daarover zingen. Ja, je kan mij wegdragen. Wat een humor. Ik wil ze horen. Gooi ze ik, er maar in. Ik, ik gooi ze los. Komt ie. De autoriteit. Ik kijk naar boven. Staan op mijn plafond. Doe de lopen ogen met Wallen erom. Het is al dagen geleden dat ik een nacht heb geslapen Want ik moet wakker zijn, blijven waken Ze zeggen, je bent krankzinnig, je ziet ze vliegen Alsof ik op een punt sta mijn verstand te verliezen Maar ik ben niet paranoia, ik zit niet in de crisis Nog lang niet rijp voor een psychoanalyse Ik heb ze in de smiezen, keer niks aan mijn oren Ze plotten in het donker en ik hoor ze Dus ik hou mijn hoofd koel, slaap met één oog open Klaar om ze te poppen op het moment dat ze komen Daarom slaap ik met een naast.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 Doe ik vind en verpletter Blijf meppen tot de muur rood kleurt besmeurd Met ontelbare bloedvlekken Ik weet niet eens of dat bloed van mij of van hun is Maar al die fucking bitches worden kaart gepunis En als ik klaar ben, tel ik de lijken En blijf met voldoening naar die motherfuckers kijken Zonder overdrijven Kers in mijn kerstok Muggenzifterij op het olifantenkerkhof Kill, kill, kill, kill, motherfucker Kill, kill, kill, kill, kill. Kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, motherfucker. kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, En kill, wereld draait maar door. Zo kill, door is kill, Lekker hoor. <laughs> kill, kill, kill. Motherfucker. <laughs> ja. <laughs> zo is het, jongen, ja, jongen. Wat, uh, zo, ik ben meteen wakker. <laughs> <laughs> jongen, jongen. Wat een herrie. En deze platen gebruiken ze natuurlijk daarin. Stil in mij van dichthoud. Ja, ja, ik ja, ja. heb ja. ja, bij me zitten. Het is zo stil in mij. Ik heb nu.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 Deze plaat strooi je gewoon lekker mee, hè? Die hoor er van dik hout en het is zo stil in uh, mei. Nee, nou joh, het is april, nog helemaal geen mei. Maar het komt er wel heel snel aan, hè? Volgende week is het gewoon alweer mei, Dolly. Ja, ja. ja. En dan leggen alle vogels... Een ei. Goed. En met mei gaat het goed. <laughs> Nou ja, je liet net een uh, filmpje zien van uh, iemand uh, die de boot gemist heeft, uh, volgens mij. Zo dan, hè. Dat is volgens mij uit Amsterdam. Ik kreeg net een filmpje door dat een boot vol met jongeren... die uh, feest aan het vieren zijn op de grachten, de boot draaien. En uh, daardoor zonk die onherroepelijk. Dus ik weet niet hoeveel jongeren in het water die proberen de, krant, de kant op te komen. Een natpakkie. Ja, Ja, zeker yes. een natpakkie gehaald. Zeker. Nou ja, gisteren had jij een programma... Ja. En uh, wat altijd een leuk item is, uh, is uh, dat je Hanny uh, in de uitzending hebt. Ja, uh, collega Hanny En uh, Hannie uh, die is natuurlijk van beroep ook uh, cabaretière. En uh, zij heeft vroeger uh, samen met een, uh, met een andere dame, waren ze de middelbare meiden. Ze traden hier in de krocht ook nog wel eens op. Ja, het komt me heel bekend uh, voor. Ja, ja, lekker emmeren, even lekker emmeren. En... Um, <coughs> Nou, ik, ik vind het ontzettend leuk, en Beb ook, dat, dat zij erbij gekomen is. En dan één keer in de twee weken hebben wij dan uitzending op de vrijdagochtend tussen tien en twaalf. En dan eh, brengt Hanny altijd een column mee, een actuele column. En die vertelt ze dan. En, maar dat is elke keer weer zo ontzettend lachen. Ik publiceer ze ook allemaal op de website van Even Geen Rust aan de Kust, want zo heet ons programma. Zo, want een heleboel mensen willen dat graag terugluisteren. Nou, en deze die gaat over Koningsdag. En uh, is dubbel en dwars de moeite waard om even terug te luisteren. Ja, ja was het dus weet. gisteren, maar het was is dan uh, vandaag. hè? Dus uh, niet, uh, geen verwarring. Nee, we hebben Ze hem heeft gisteren... al vanmorgen Koningsdag, ja. dat is dus <laughs> vandaag. Precies, want we hebben hem gisteren uitgezonden. Maar vandaag herhalen we hem even, omdat hij zo leuk was. Zeker. Nou, hier is Honey uh, met uh, Koningsdag. Morgen is het zover... De dag die je wist dat zou komen, Koningsdag 2024. Zandvoort had morgen prominent in het oranje zonnetje kunnen staan... want uit zeer betrouwbare bron heb ik vernomen... nee, ik noem geen namen, dat onze koning Willem-Alexander... begin vorig jaar, dus ruim op tijd, al had aangegeven... dat hij Koningsdag 2024 het allerliefst in Zandvoort zou willen vieren. En ik heb hierover een e-mail van de hand van de Majesteit zelf onder ogen gehad. Ja, vanzelfsprekend heb ik geen idee hoe ik aan dit kopietje kom. Uh, het is uiterst vertrouwelijk... en moet dus onder de geheimhoudingspet gehouden worden. Maar ik kan hier wel wat vertellen. Er luistert toch bijna niemand. En ik kan in alle discretie wel even wat citeren. Deze mail is gericht aan zijn moeder, prinses Beatrix dus... aan zijn privé-secretaris, de Rijksvoorlichtingsdienst... Maxima, de drie A's, Amalia, Alexia, Adriana... en de hele verde familie. Nou, kijk, ik heb hem hier voor, maar moet je horen. Het zou mij... Zijne majesteit Willem-Alexander behagen mij tot alle Zandviertes te richten en deswege kenbaar te maken dat het mijn voornemen is om de dag van mijn verjaring in Nederlands leukste en mooiste kustplaats door te brengen. Uh, nou, kijk, dan heb ik via familie, en ik mag weer geen namen noemen. Maar denk even aan een enorme bril en een flinke huizenportefeuille in Amsterdam. Had hij reeds vernomen dat Zandvoort bij uitstek in staat is een evenement van deze orde probleemloos en feestelijk te organiseren. Ik zie het hier verder: zijn wensen. Ik. Willem-Alexander hebt de kwaliteiten van Zandvoort... ook zelf een keer mee mogen maken... bij zo'n autowedstrijdje op uitnodiging van mijn neef... die connectie schijnt te hebben binnen het Zandvoort-circuit. Nou, die sfeer was toen zo uitzinnig... en ik kijk er daarom enorm naar uit om mijn verjaardag met familie... alle scharrekoppen en hoofdscharrekop Niek Meijer... in het Zandvoortse te vieren. In de e-mail geeft de majesteit aan wat hij nou echt het allerliefst zou willen doen. Want, zo zegt hij, het is tenslotte toch mijn eigen verjaardag. Ik lees hier zijn wensen. Niets weer aankomen met zo'n touringcar. Na een kustplaats wil ik over water met de groene draken aanleggen in de haven van Zandvoort... met de skorten van de reddingsbrigade. Daarna wil ik eerst even langs het casino... om wat roebels te wisselen uit de tijd... dat ik met collega Poetin nog gewoon een pilsje kon drinken. Hè, wat toen dan kon, wat was overigens nog best gezellig. Hè, en dan niet... Wat, wat Om niet onderuit te komen formaliteit op het badhuisplein... zoals een beetje wuif naar het volk en wat handjes schudden... met wat van die originele zandvoorters, papen, keuren, zwemmers... kerkmannen, bollen, you name it. Snel even met de voetjes het zeewater in... want ik wil ook zo'n oranje Unox-muts. En het zoute zeewater is bovendien goed voor mijn eczeem Dan kan ik bovenop het bankje mijn voeten afdrogen... met het zicht op die heerlijke zeemeermin. Wat een lekkere wijf is dat, zeg. Nou, daar kan het sissybeeld niet tegenop... van die kezelkade van die Maria Kaakjes. Vervolgens wil ik leuk met Marilène, Annette en Mabel... even lekker ordi-wc-potten werpen... met de pot uit het wedelijke lager gebouw naast nou die rotonde flat Moet toch nodig eens gerenoveerd worden. En dan op naar Dolphirama voor een korte show met dolfijnen. En, en, natuurlijk gaan we met z'n allen naar de korte baan draven, rijden de Zeestraat met mama op de zulki. Zij is gek op paarden. Nou, EOW's dumpen we onderweg bij de Jax. Kan zo'n leuk filmpje influencen voor Twitter. En ikzelf kan ook even een jointje roken om te ontspannen... want het wordt een lange dag. Max mag een slipscursus doen. Sloten maken een slipschool voor het geval haar vervurring ziek is en ze zelf moet rijden. En prinses Laurentien lozen we in de escape room. Kunnen we checken of die wijzeus echt zo intelligent is? Nou, we zien wel of ze thuis komt voor middernacht. Lachen toch, hè? De drie a's moeten te voet door de sloppies om een indruk te krijgen hoe de gewone zandworters wonen. Het is goed voor wat nederigheid bij mijn meiden. Kunnen die meisjes of die prinsesjes op de aarde zien hoe hele gezinnen wonen in huisjes zo groot als hun. Bol? fucking closet. Daarna mogen ze een frietje op het kerk kerkplein en even helemaal losgaan in de chin-chin, een -chin, beetje chillen, maar wat leuke burger, jongens. En als het goed is blijf ik dan met mijn broer en wat neven over en gaan we even een, met mannen onder elkaar een balletje slaan op de Kennemer Golf Club. Uh, en nog een paar hertjes knallen in de Zandvoortse waterleiding duinen. Het is weer eens wat anders dan jagen op zwijnen. Sowieso leuk, want we bevinden ons op grondstukken van gelijkgestemden uit vroegere tijden. En vlakbij het bunkerpark waar nog wat oude bouwprojecten van de familie van opa staan. Dan afpilsen in blanje Bleu en hop met de blauwe tram naar huis voor Studio Sport. Nou, tot zover dus de mail met de wensen van onze koning voor zijn favoriete Koningsdag 2024. Maar ja. Uiteraard moeten Maxima de Rijksvoorlichtingsdienst en de BVD... ook even tegen de plannen en wensen van de majesteit aanpissen En je raadt het al. Alles is afgekeurd voorzichtig hebben ze de koning geïnformeerd... en moeten mededelen dat hij toch echt te lang... onder een vorstelijke steen gelegen moet hebben... terwijl de wereld doordraaide. En ieder weet, Zandvoort heeft helemaal geen haven. Hoogheid een strandpaviljoen met die nou aankomen... met de draak is dus uitgesloten. Roebels kun je in deze tijd beter even bewaren. Het zou onze nieuwe valuta wel eens kunnen worden. Die Unix, unox muts verdien je met een nieuwjaarsduik... die zelden in april plaatsvindt. De door de majesteit genoemde zeemermin is geen lekker wijf... maar de zonnebaatster, het beeld van Jan van Luin. En het gebouw waar de koning naar refereert in zaken het toiletpotwerp... is intussen met de grond gelijkgemaakt... en inclusief sanitaire faciliteiten afgevoerd. Het dolfieramen staat sinds 1988 droog. De dolfijnen zijn destijds voor een zacht prijsje verkocht... aan het sushi-restaurant Siso Lounge. De korte de zeestraat is al sinds mensenheugen is afgeschaft. Prinses Beatrix gaat absoluut niet op een platte kar. En ze vindt het Zandvoort, in het vindt het zandvoort sowieso veel te winderig. Daar is haar kapsel niet op berekend. Het balletje slaan op de Kenmer, dan wel de jacht open op de hertenpopulatie... is slechts mogelijk met een fatsoenlijk handicap... CQ geldige jachtvergunning, de welke de majesteit beide ontbeert. Ondanks de familiaire banden en zijn bekende uitspraak... weet u wel wie ik ben? Het illustere restaurant Blanje Bleuk... bestaat nog enkel in de sentimentele herinnering... van enkele lokale senioren. En voor alle duidelijkheid, op de blauwe tram... zal het überhaupt heel lang wachten zijn. En dan zal je studiosport niet meer halen. Tot slot. Twitter bestaat niet meer. De huidige burgemeester sinds 2019 heet David Molenburg. En hierbij dient vermeld dat de titelatuur opperscharrekop geen officiële aanspreektitel is. Samenvattend... Alle plannen zijn verworpen. Oei. Deze had zijn maaien niet zien aankomen. In shock is hij er stilletjes voor een paar dagen even tussen gepiept. Ach, een koning is ook maar een mens. En onze koning heeft het thuis duidelijk niet voor het zeggen. Maxima schijnt meewarig het hoofd geschud te hebben met de woorden... Hij is nog steeds een beetje dom. <lacht> Morgen is het zover. Koningsdag 2024, de dag die je wist dat zou komen. Willem-Alexander is verdrietig. Ben ik hier nou koning voor geworden? Emma, wat heb ik in hemelsnaam een hele dag te zoeken. In Emma. Ja, nou ja, geweldig hè. Die <lacht> Annie uh, gisteren bij jou uh, in de uitzending met even ja. geen rust aan de kust. Ja, ja, jo, ja dit geweldig. is briljant. Ja, ik, ik, ik moet nu nog harder lachen dan gisteren eerlijk gezegd. Ja, ik hoorde het, maar... hoor het, ik, hoor het. Oh, oh, oh, ik hoorde het. Ik had die dicht staan en toch hoorde je het onderdoor komen. God zie, Mickey. Wat... Jeetje, wat geweldig. Hoe bedenkt ze dat Hoe bedenkt ze, hoe bedenkt allemaal? ze En dan ja. elke twee weken elke weer zo'n jongen, waar je, waar je echt... Nou, heerlijk. Nog even, waar kunnen we hem uh, luisteren? Want hij is echt wel briljant hoor, deze. Ja, ja, zeker. Ja, dat, dat kan via de website van ZFM Zandvoort. Oké. Okay. En dan uh, via uitzending gemist. En dan ga je naar de datum van gisteren. Dus al gauw 26 april. En dan uh, moet je dan bij één uur of bij twee uur zijn om aan te klikken. Nee, ik het, nee wacht even. Nee, Alle twee niet natuurlijk. Want ik zit nu weer met een lunchprogramma in mijn hoofd. We zijn van tien tot twaalf. Oh ja, dan moet je gewoon elf uur in klikken. Elf uur in klikken? Ja, ja oké. Okay. En dat komt helemaal goed. Dan kan je ja. terugluisteren dit. Uh, briljant van uh, Harry. En, uh, en ik ga het binnenkort natuurlijk plaatsen op onze Facebook-site. Even geen rust aan de kust. Dus uh, jongens, uh, zorg dat je daar ook lid van wordt. En uh, dan hoef je helemaal niks meer te missen. Nou ja, zometeen uh, de evenementen hier bij uh, Zandvoort op zaterdag. Maar ja, Amalia werd ook genoemd he, in dat verhaal ja, uh, van zeker. Hannie. Ja ja, ja, ja, Ja, daar komt ze aan hoor. Amalia Wesley Bronkers.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 Nog steeds hier op je wacht Met jou in mijn gedachten Aan de bar in café no Blijf altijd op je wachten Maar nu is de avond lo Had een middel pizza met benijn Zou de maffia vermoorden om bij jou te kunnen zijn Vroeger. Ja, uh, dat zei Wesley Bronkorst. Ja. Dat was uh, Amalia. leuk plaatje toch, Dorry? Ja, enig. Enig. Ja, nou, die is toch wel leuk, hoor. Ja, dat is wel leuk. Hij heeft vandaag ook uh, opgetreden hè, in Breda. oh ja? ja. Oh, bij ja, dat ja. Grote, grote festijn ja, daar. Ja, dat was geloof ik in het eerste uur. Oh, dan, ja. dan mocht hij de boel opwarmen, om het zo maar te zeggen. Ja, nou is toch ook lekker dat ja, je een opwarmertje bent. Zeker weten, want uh, <laughs> de hele dag grote namen daar uh, in Breda bij het uh, 538-feest. Uh, ja, Wij echt. blijven het ook volgen, want het is ook op uh, tv te zien. Ja, en mijn ja, heesters ja. dus, is uh, nou lekker ja, aan het zingen daar. Ja, ja, ja. Nou ja, jij hebt evenementen voor ons. Wat gebeurt er de komende dagen, Donnie? Nou, ik heb even een, een, een, een uh, greep uh, genomen in de, in de Rommelbak, zeg maar. <laughs> in de Grabbelton. En daar is uitgekomen op 3 mei uh, van, 4 tot, van 3 tot 4 uur, moet ik zeggen. Op. 3 mei om 3 uur dan gaat wethouder Gertjan Bluis het herdenkingsmoment van voorgevallen vliegers openen voor het museum. Het initiatief komt vanuit het Zandvoorts Museum en het is onderdeel van de tentoonstelling Bunkers, het verleden van Zandvoort. En dat is een tentoonstelling over Zandvoort tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het monument zal tijdens de tentoonstelling voor het museum blijven staan. Het herdenkingsmonument is een propeller van een B-17 Flying Fortress dat geborgen is in het IJsselmeer. En die B-17 Flying Fortress was een zware bommenwerper met vier motoren die door de Amerikanen werd gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ze waren gestationeerd in Engeland en van daaruit werden de bombardementen uitgevoerd op Duits grondgebied. Nou, die propeller die maakt deel uit van de collectie van het genootschap Oud Zandvoort. En het genootschap heeft de wens om van deze B17 propeller een permanent en toegankelijk herdenkingsmonument te maken voor gevallen vliegers tijdens die Tweede Wereldoorlog. En het doel is om dat monument te plaatsen in de zeereep van Zandvoort met een bronzen plakket. En het Zandvoortsmuseum ondersteunt dit plan. En momenteel staat hij dus voor het museum. Ja, en uh, ja, de opening is dus, de onthulling is uh, 3 mei. Ook 3 mei uh, mogen we ook zeker niet missen. Ik ga hem zeker niet missen, want ik heb me al ingeschreven. Um, Fred Rozenhart, die, uh, die gaat een, een stuk brengen. <coughs> uh, samen met Arma Klaassen... Uh, over de familie Waterman. En, uh, de familie Waterman was een Amsterdams gezin... en de vader was zeer actief in de Joodse gemeenschap, ook tijdens de oorlog. En omdat hij een bekende Jood was, werd het uiteindelijk te gevaarlijk... en moest het gezin onderduiken. En vanwege de veiligheid werd het gezin gesplitst. Foto's die vervagen, heet het. En het speelt 25 jaar na de oorlog. Het werkt toe naar een ontmoeting tussen mevrouw Waterman en de onderduikvader... De tekst is van Martine Faber, regie van Fred Rozenhart. Nou, de acteurs dat zijn dus Arma Klaassen en Fred Rozenhart. Uh, de toegang is vrij, maar uh, u moet u wel even aanmelden via info.sandvoortsmuseum.nl Dan hebben we ook nog op de agenda staan. Uh, morgen, 28 april, uh, van 9 tot 5 uur... Viva Italia op het Italiaanse autospektakel op het of dat is het auto. Nou, ik ben lekker bezig. Misschien moet ik mijn brilletje even opzetten. Dat oh beetje, ja, doe ja, dat Ik ben een beetje aan het haperen. Viva Italia, dat is het Italiaanse autospektakel op het Nederlands grondgebied. Tijdens dit evenement staan Italiaanse wagens in allerlei varianten centraal op cm.com. Zeer quizantwoord. De paddock staat vol met Italiaanse paradepaardjes, waaronder dus natuurlijk te verwachten zijn de Lamborghinis, Ferraris en Maseratis. Ik ben er ook met mijn auto. Ja, wat, wat heb jij voor auto ook alweer? Een uh, Ferrari toch? Heb jij een Ferrari? Ja, ja volgens mij was het een Ferrari. <laughs> ja, zo'n rode dit... autootje, zo'n ja, ja, ja, ja, nou, plat ding. Ja, dat is een een plat ding? Hoe plat? Nou ja, vrij plat. Je ja. komt er moeilijk in hoor. En je kan er nog wel mee rijden? Ja, dat wel. Ja, ja, dat maar, maar... Hij rijdt wel lekker. Maar jij gaat er ook naartoe? Ja, tuurlijk. Oh, oké. Okay. Nou, ja, weet ik veel. Ja, nee, we wonen vlakbij. Hè. Dus even naar het circuit toe en kijken. Leuk, leuk, leuk. Dus als je Rob in zijn Ferrari wil zien, dan uh, zul je toch morgen tussen negen... En 5 moeten melden bij het circuit Zandvoort. En um, ja, tickets zijn nog te koop via circuit Zandvoort. En u vindt het circuit natuurlijk aan de burgemeester van Alvenstraat 108 in Zandvoort. Nou ja, morgen gaan we zo horen. Al die Italiaanse wagens uh, daar op het uh, circuit. Dankjewel, tot u voor het evenement voor de komende dagen. Altijd uh, zo rond uh, half vier doen we dat bij Zandvoort op zaterdag. Hele bui midag conisdag 24. Io partigiano come presidente con l'autoradio sempre nella mano destra un canarino sopra la finestra. Italia, con Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare, con la chitarra e con la chitarra. Lasciatemi cantare, una canzone piano, piano. lasciatemi cantare, kantelen, want ik ben zo fier. un italiano vero Italiaan, een een Italiaan, een si Italiaan, La crema da barba lamenta, con un vestito cessato sul blu e l'amo viola la domenica in più. in Italia col caffè ristretto, le carte nuove, nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria.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 Catemi cantare perché ne sono fiero, non sono un italiano, un italiano vero. Ja, morgen Italië uit op het circuit. Van waar de, uh, deze plaat, natuurlijk, hè? Alsjeblieft. Wat zeggen we nou? Kraantje pappie is hier. Dit is die party zonder gastenlijst Gewoon een lange tafersrij Maar iedereen is fucking blij Kijk maar nou hoe zat we zijn Niemand hoeft die knap te zijn Ook geld is niet belangrijk Gewoon een pot met 20 man En kopen zo een vat gelijk Bier in mijn hand en ik heb premie op mijn nek Daar ligt Middags op de krant En die die kotst over het hek. Ik zweet vlieg in de grond En ik krijg alles in mijn bek Des te losser des te beter Vind het helemaal te gek Want dit is losgaan, ouwe kicks Bier dat smaakt naar lauwe piss Zweten in mijn nieuwe shirt En dansen op die foute hits Stuk gaan, varen shit Bier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 En de drive-in DJ kondigt alle tracks aan. En ze naast me, kijk me aan. En zeg ik, word niet gek van. Snap ik wel, maar dat is de fucking stijl van deze DJ. zet elke track op replay, op zo'n maïs, zo'n fout op die. zo over... van oh, oh, oh. En jullie deze nog, nog, nog, nog, nog. Gaan we nog een beetje los, Zit voor hakken, hakkerag, tanken, rammen, Swengen, vlammen, met z'n allen naar de gat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 deze zoals hier. Oké, okay, oké. Okay. En als ze bij de Dixie echt de rij staan, dan weet je wie daar lekker aan voorbij gaat. De hele groep die kijkt kwaad wil dat ik naar het eind ga bekijken. Maar moest als een assepaard daar een meer bier sneller. We willen meer bestellen. We willen meer bier snellen, We, We, We, We willen meer bestellen. Welkom in de beest. Ja, mooi verhaal hè, van uh, Kruint, de en de feesttent. Eh? Nou, we gaan eens even kijken in het uh, dorp of uh, daar ook een uh, feesttent uh, staat. Hoe is het daar, Lucie? Nou, ik ben nu uh, bij uh, Friends. En, en uh, daar is het helemaal gezellig. De terras is helemaal vol. Uh, wat me alleen opvalt, is dat er geen podium is. Dat is wel, normaal gesproken, was dat wel andere jaren. Maar misschien kan Finten... Mij zeggen. Uh... Oh, ja. Vincent, ja. ik heb radio ZTM aan je telefoon. Ik zie dat jullie druk hartstikke gezellig is. Heel veel uh, leuke uh, oranje mensen met oranje beentjes. Maar normaal hebben jullie toch altijd een podium. Vorig jaar ook niet. Vorig jaar ook niet. Oh, ben ik in de war. Ik ben een paar jaar geleden. In... Ah, Oké. Okay. Dat is jammer. Het leuk geweest. Maar wel, ze, ze zijn ze goed wel gezellig toch? Ja, zeker toch. absoluut. Okay. En jullie zijn er nog even in petto voor. We gaan gewoon een beetje maken. Jullie zijn ook een beetje maken. Prima, hartstikke goed. En dan ga ik verder even kijken bij, uh, bij de Chin, hoe het daar is. Uh, hier zie ik ook allemaal gezellige mensen. Hé, hey, wie zie ik hier zitten dan? De Piet, dat Piet. Piet, wat, wat ga je vanavond doen? Wacht even, ik heb Zettenwem mijn uh, telefoon. Zet Ja. Oh, ja, Ik dacht ik in de stroom stond. Petpam. Zet Piet, wat ga je doen vanavond? Stuiken. <laughs> Ook hij. <laughs> zijn er nog meer die uh, gaan zuipen, of Zijn er nee, nog meer in Mark? Wat ga jij doen vanavond? Zupen. <laughs> En je hoort het dolly, het is super gezellig hier. Iedereen ja. gaat het op zijn. Wilde plannen? Ja. Ik loop een heel even verder. Ja. Want uh, er is bij Piero uh, nog wel wat aan de hand. Oh. Denk ik. Oh. Dus daar loop ik even naartoe. Ja, doe maar even gauw. Ja, ik had er ook een heel leuk rondje tegen ook weer. Uh, die letter loopt hoor. Die letter wel. Wat zit er hier? Die zit bij Sint ook helemaal vol. Ja. En eh... Uh, kijk of ik hier ook iemand kan vinden die nog wat leuks gaat doen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hollands? Ja, Hollands. Ik heb hier de radio aan de telefoon, de de radio. En ik wil graag vragen aan u wat u vanavond gaat doen. Vanavond? Ja. Ja, helemaal niks. Helemaal niks. Ga hem niet de verjaardag vieren dan? Nee. U bent, hoe is je op? Ja, we vieren vieren nu, hè? Oké. Okay. Ja. Dus je hoort het, Dolly. Ja. Oh, hier zit ook nog iemand. Hi meiden. Hoe is het? Wat gaan jullie vanavond doen? Je vanavond? Ja, nu. Oh, wij zitten nu in de drank. Ja, we zitten hier jullie. Ja. Ah. Oh, ja. Ze vieren ook te verjaardag. Met het in, hè? Bij de verjaardag. Jouw verjaardag. Nou, dat is, ja... En, en ik ik met wordt er ook... ook uh... dat is toch een feest? Ja, hartstikke mooi. Lucy, wordt er ook nog een beetje oranje bitter gedronken of is dat van vroeger inmiddels? Nou, ik zie wat rood daar en daar zie ik wit. Maar geen oranje? En daar zie ik ook iets wit. Oh, en ik zie heel veel eten ook. Dus het ziet er heel goed uit. Hier ook heel veel oranje. Ik zie hier... Ben je uh... inmiddels al bij vier? Ik ben hier bij Anders. Oh, bij Anders. Oh, ik vraag het even aan Robby. Uh, Robby, wat hebben wij voor leuks vanavond bij Anders? Dat is Oh ja, even uh, kijken. Uh, Mauro, Tony Henderson, uh, Erik, uh, Roy Meijer, Dietje Mick, Dietje Molina. En jij bent er. En ik ben er dus sowieso. No -no. Kijk, ja, dat is de grootste gangmaker die er is. <laughs> ik loop nu naar vier En uh, ik ga kijken of ik Frits uh, kan vinden. Nee, Rob Smits. Frits. R Rob, Rob, moet je hebben. Hallo. Rob, Rob Smits, niet Frits. Wat wat we? Wat gaan we doen vanavond? Helemaal niks. Nee, helemaal Nee, oké. Okay. Nee. Hij heeft een oranje hoedje op, maar hij doet niks. Nee, daar hebben we niks aan mensen die niks doen. Hé, hey, even naar Rob uh, toe. Ik wil nu naar binnen. Ben ik er nog? Ja, je bent er nog. Ik zoek een zekere Fritz. Nee, Rob, nee, Rob, Rob, Rob Smits. Smits. Wie? Rob Smits. Rob Smits. Oh, dan zoek ik. Hé, hij staat hier gewoon achter de baan, gellet. <laughs> ja, dat staat hier. Wat gaan we doen vanavond? Wat gaan we doen vanavond? Oh, nee, we gaan uh, een podium starten. Er komen vijfde artiesten en twee dj's. En dan kan ik een feestje bouwen. En welke DJ's komen? Uh, Mickey en Ricardo. Dat zijn top DJ's. Ja, absoluut. Helemaal goed. En dan gaat het een groot feest worden. Dan. Het gaat een groot feest worden. Goed zo. Helemaal goed. Leuk, Fritz. En hier staat... Rob heet ik. Oh, Rob. Je ligt aan de... Ah oké. DJ... Uh, Tony Enersen... <laughs> Mark <laughs> Pederman. <laughs> Is dat de aan de hè? Ja, ja, ja zeker. Ja, ik, ja, ja ik heb Dolly <laughs> aan de lijn. <laughs> ja, en, en Rob. <laughs> ja, nou, ik loop wel naar buiten, want hij verdrukt. Oh, okay. Okay. ja, da, ja, ja. Leuk, hè? Leuk. Ja, nou, bij, uh, bij uh, Lauren Hardy wat ik al yeah, was checklist. ik kan geweest. Ja, dat was je geweest. Ik nu, ik loop nu naar de Gypsy, daar zit ook helemaal vol. Oh, nou nou. Ja, dat zit ik ook, maar dat is uh, wat uh, bespijdinger. Oké. Okay. Maar wel heel gezellig. Ja, ja, ja. de nou, hondjes die elkaar heel leuk vinden. Nou, uh, kijk aan. Ook dat nog. <laughs> ja. Nou, nou, nou geluk, hartstikke en, mooi. En, Gelukkig had je Frits. Hè? Ja. <laughs> Smits. Ja, en oh, hier een man die zijn kinderen loopt voor te drijven. Dat is ook heel leuk. Goede kant op, hoop ik. En, uh, nou, ik denk dat het vanavond een hele gezellige dolle boel gaat worden in Dorp. Als ik het zo hoor, kan dat niet misgaan. Ja, het is ja. echt. Heel erg leuk. Fantastisch. En uh, ik raad aan om iedereen gewoon toch even een uh, graantje mee te pikken van het uh, feestgedruis. Heel ja, heel natuurlijk. Leuk. Natuurlijk gaan we een graantje meepikken. Ja. Allemaal even lekker naar het dorp en uh, even proosten met elkaar op uh, de zoveelste verjaardag van onze koning. Oh, nou. koning. Ja, <laughs> hoe oud is hij geworden eigenlijk? Ik, ik dacht 57. Oh, is nog niet met pensioen? Nee, nog niet met pensioen. En als je ja. het nog drie jaar, drie jaar volhoudt... Dan hebben, we volgend jaar wat groter, dan hebben we over drie jaar wat groter feest. Ja, dat wel. Je raakt er van in de war, hè, Dolly, hè? Ja, och, och, och, och, ja. Het zal ook wel een beetje aan de leeftijd liggen, denk ik. Ja, <laughs> nou ja, vanavond uh, ga ze met. Ik wil je geven. Vanavond ga ze met al lekker 이건... los hoor, hè? Hey, denk ik, hè? Hey, <skip> toch? Hallo party. Hey, Leeu allude. Lucie, bedankt, hè? <laughs> Welcome aboard Party Freaks Airways. After takeoff, we will pump up the sound system. cause we're going naar de closet. <zijing through> Morgen is de taxi om zeven uur. Gaan we op weg naar een nieuw avontuur met het vliegtuig van Schiphol, daar kiezen wij ons vast alle vol. een dolle boel gaat worden hè, in het dorp. Ja, dat kan eigenlijk haast wel niet missen. Hè. Als er al zoveel aanloop is nu... dan komt dat helemaal goed vanavond. Dan krijg je dat, hè. Ik ja. moet... Nou ja, het ligt ook natuurlijk... dat roepen we wel, maar het moet natuurlijk niet zo hard gaan regenen. Nee, want... Dan valt alles in het water. Rico, die zei dat het uh, nog wel eens uh, kon uh, gaan Snap druppelen, deze. hè, straks. Ja, ja, ja zeker. niet, Dat willen we helemaal niet. Nee. We oh. willen lekker feest vieren zometeen ja, ja. in het centrum van Zandvoorts. Ja, toch? Is zeker weten.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 Ik blijf hier slapen. Er is een plekje in jouw kamer. Voor mijn ondergoet mijn tonnen worstel, je mij. Ja, ja, wat gebeurt er allemaal? Help, help, help. Blijven slapen, was dat uh, inderdaad gezellig. Nou, uh, ja, wat gaan we zo meteen uh, doen na vier uur, uh, Dolly? Uh, Toen gaan, was het wa, Ja, nee, ja, sorry. Ah. Je overviel me even. Oh, ik, ja, sorry, ik, nee, ik zat nog even met mijn neus in die, in die brand eigenlijk ja. in Haarlem... om te kijken of er inmiddels al nieuwe ontwikkelingen waren. Hebben we dus ik, gefocust, Daar hebben we Benno over in Ik was heel even gefocust. Daar hebben we binnen over in de gehad Ja, precies, maar ik dacht misschien... Ruim honderd man hè, die daarbij betrokken was. Het man, man, vrouw, ja. uh, laat ik ja, het zo ja, zeggen. Ja, ja, Honderd ja, personen gewoon. Ja. Ja, ja. Die de brand te lijf gaan op deze ja. Koningsdag. Ja, ja, ja. ongelooflijk. Hartnekkig ja. brand dat hij ja. meldt NA nieuws. Ja, en behoorlijk. Maar in ieder geval, uh, na het uh, nieuws en de reclameboodschappen, dan uh, gaat Marco ons weer verblijden met prachtige poëzie. Goedemiddag Marco. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ja. ja start. Daar <laughs> hard hè, ben jij op ja. Koningsdag. Doorzetter. Ik vind het briljant. <laughs> ik ook ja heel mooi en de pitreport, report hè we gaan naar spa we gaan naar spa naar, we België. Gaan naar België want uh, zelfs, zelfs daar offert hij zich voor op om uh, bij ons in het programma even wat te kunnen vertellen live vanuit echt Spa echt leuk ja live vanuit Spa en de, dan hebben we ook nog het dier van de week dan gaan we eens kijken of we een uh, lekker zacht warm mandje kunnen vinden voor een dier wat ik heb uitgekozen dat lijkt me een heel goed plan nou ja en dan een boel muziek natuurlijk Een heleboel muziek. Wat en dacht je ervan? Wat er allemaal niet tussendoor komt. Nou ja, ik zag net uh, bij 15 uh, uur 8 uh, in uh, Beverwijk. In Breda. <laughs> in Breda. <laughs> nee, Breda. Nee, in Beverwijk Beve, is de Ruud, de Ruud ja. Daar is de Ruud band In nu, uh, Breda, de Bankzitters. Nou, dit is de, de nieuwe single van oh. de Bankzitters. Tot zometeen. Zaterdagavond om kwart over negen.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 2 Campari, 3 sambuka, 4 safari. Zij gaat met me mee vanavond Maakt niet uit dat het je maïs. is Oh, we oh, oh. gaan de lichten aan oh, oh, oh, maar ik wil nog niet gaan Dus ik ben mattie in de taxi Vraag wat gaan we doen? Raoul is in Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5